En hij wil met een volgend konvooi marineschepen meesturen. De Nederlandse astronaut André Kuipers gaat op 20 december de ruimte in. voor zijn tweede ruimtereis. Kuipers zou eerst eind november worden gelanceerd. Maar dat werd uitgesteld na een ongeluk met een onbemande raket. Het weer. Vanavond bewolkt en enkele buien. Ook morgen en toe een bui en minder wind. Alleen in het zuiden zonnige periode. voor wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad staan files van 3 kilometer en langer op de volgende wegen. De A1 Amsterdam Amersfoort bij Amersfoort Noord 3 kilometer. De A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk 5 en richting Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 7 kilometer. De A10 West voor de Contenol 4 kilometer. De A12 Den Haag-Utrecht bij Rewijk 7 kilometer. Daar ligt olie op de weg. De linkerrijstrook is dicht. De A12 Den Haag-Arnhem bij Bunnik 5 kilometer. De A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Zuid 3 en bij het Kleinpolderplein nog eens 3 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht 3 kilometer. De A20 Gouda, Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 4. A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum 4 kilometer. A28 Utrecht-Amersfoort bij Soesterberg 5 kilometer. En bij Amersfoort nog eens 3. Op de N15 Maasvlakte-Rotterdam bij Spijkenissen 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circa Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aan.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 Houd een hart De dames voor u hebben het alvast gezwaar. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En de steen... Als toen ik het oceaan heel nog had, het gouden goud maakt klein, dit hart ik heb beplaatst door. Een tweede, rust een tweede hand. je blijft geen gouden blijft kopen, ook al had je wel de kans.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 Steeds maar lief, dat kan geen kwaad. Dit is mijn hart, mijn houdt hart. De dames voor u hebben het al pas verswaard. Steeds maar lief, dat kan geen kwaad.